Nieuws. Een bejaarde vrouw. Ze is in de keuken dood aangetroffen door haar dochter die op bezoek kwam. Ah. Dag jongens. Veel ik, dokter Maas. Ja, het is een bloederige bedoeling. Die vrouw is waarschijnlijk vermoord met een scherp snijdend voorwerp. En daarna heeft ze een hele tijd in haar keuken gelegen. Met als gevolg. dat het te... tijdstip van overlijden moeilijk te bepalen is. Ja. Voilà. Is dat geen zaak om te classeren. Nu Severen en er is hier werk te doen. Inspecteur De Koning. Buurtonderzoek. Ja. Buren, vrienden. Ik ben er al mee bezig, Romijn. Het slachtoffer is Yvonne Schoolmeesters. 82 jaar gepensioneerd. Uh, heeft tot vier jaar geleden met haar man een slagerij opengehouden in Brussel. Ze is er pas mee gestopt toen haar man overleed. Ze is afkomstig uit Halle. Die villa die hebben ze 20 jaar geleden laten bouwen. Ze woonde alleen. Heeft één dochter. Die heeft daar gevonden... Ja, weinig contact met de buurt. Ze stond bekend als, als een gierige pin. Zorg dat dat in uw verslag anders geformuleerd is, hè, de koning. Ze zou stront gestoken hebben in haar saucisse, Als het maar geld opbracht. Zeg, zal het gaan, Rudy? Ja, het ik Ik herhaal letterlijk wat dat de buren gezegd hebben, hè. Maar opvallend bij die villa was dat er overal sloten zaten. Op alle deuren en zelfs op de ramen. Precies een gevangenis. En toch zijn er geen sporen van inbraak. Uh -huh. Dat wijst Tot op. een bekende dader. Oké, okay, je weet wat u te doen staat, hè? Ja, die dochter ondervragen, hè? Die dochter, Annie Verfaille, is samen met uh, Gino Goris. Allee, kabouter Kwebbel. Kabouter Kwebbel? Is, is dat die een dubbele meter die je nooit zijn klep kan houden? Mhm. Mm Veroordeeld voor diefstal en heling van juwelen. Maar hij heeft op zijn proces volgehouden dat hem er niks mee te maken had. Hij bleef voortdurend praten en de voorzitter, die heeft er zelf mee gedreigd zijn mond te laten dichtplakken. Waar zit hij? In Vorst? In Leuven? Ik denk dat hem ergens in Halle zit. Hij is al een tijdje vrij. Bon. Dams, jij pakt de dochter aan. Ik pak die in dubbele meter. Ja. Ja, mijn moeder was wantrouwig. Altijd geweest. In huis en in de winkel waren alle lades en kasten op slot. Meestal draaiden ze ook de binnendeuren op slot. Zelfs wanneer ze naar het toilet ging. En nu kon ik van de voordeur naar de keuken lopen. En zo heeft u haar gevonden? Er lag bloed op de grond en bij de diepvriezer. Ze lag ernaast. Ik moet u die vraag stellen. Heeft u enig idee wie... Nee, inspecteur. Mijn moeder woonde nog niet lang terug in Halle. En ze is nooit erg sociaal geweest. Zeg, uw vriend Gino Gores. Wat is er met hem? Ja, hij is een paar weken vrij. Hè? En, en dat zou voldoende zijn om hem te verdenken? ja. Gino heeft misschien een misstap begaan. Ik zeg wel degelijk misschien. Maar hij heeft zijn straf aanvaard en hij wil opnieuw beginnen met een schone lei. Ik ga hem daarbij helpen. Mm -hmm. Hij woont dus opnieuw bij u in. Hij wil apart een studio zoeken om mij niet te belasten met zijn verleden. Hij gaat dat ook doen. Maar ondertussen heb ik hem bij mij genomen. Ik kan hem toch niet de straat opsturen. U kunt dus zijn tijdsgebruik van de afgelopen week bevestigen. Ja. Na mijn werk? Nou, ja, u werkt in de Paradiso, op de Eeringse Steenweg. De Paradiso is geen bordeel, maar een club waar mensen in stijl ontvangen worden. Goed, genoteerd. Gino komt mij elke avond afhalen. Overdag doet hij de boodschappen en houdt het appartement in orde. Hij is op de goede weg. is het mogelijk, meneer Van Deun, hoe is het in godsnaam mogelijk? Omdat mijn ex-schoonmoeder verongelukt, ben ik meteen verdachte nummer één. Vermoord, Goris, niet verongelukt. Je hebt een strafblad en geen kleintje, hè? Ja, ja, tuurlijk. Als je er alle onnozelheden op zet, dan is het gemakkelijk. Diefstal, smokkel, heling, verkoop van valse uurwerken... Zeg, zelfs als dat allemaal waar zou zijn, hè, dan heb ik toch nooit iemand één haar gekrenkt. Nooit. Uw vriendin Annie Verfaye bevestigt dat je was bij haar waard. Maar niet altijd. En wat deed je zoal als ze naar haar werk was? Ik zoek werk. In de huidige economische omstandigheden is dat een bezigheid waar tijd in kruipt. Ik ben daar voltijds mee bezig. Hmm. En waar zoekt je zoal? Ja, ik kan niet kieskeurig zijn, hè, meneer Van Deun. Ik heb mijn verleden tegen mij. Nog één vraagje, Gino. Je bent veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. Maar hebt u uw straf volledig uitgezeten? Ja, ja, tuurlijk. Zo gaat dat. Hè? Maar je hebt niet eens probatie aangevraagd. Dat zou je zonder problemen gekregen hebben, hoor. Meneer Van Deun... Ik heb in het verleden fouten gemaakt. En ik wil de gevolgen daarvoor dragen. Helemaal. Ik zoek geen excuses. Ik begin nu een nieuw leven met Annie. Ik zie haar graag. Gino is niet te vertrouwen, maar we kunnen niets bewijzen. Er zijn geen vingerafdrukken. En er lag een grote som geld, 20.000 euro, ingepakt onder de patatten in de kelder. In rolletjes van 1000 euro. Met een elastiekje rond. Zwart geld? Dat is best mogelijk. Dus, ofwel wist de dader dan niet, ofwel is hij betrapt voor hij het kon meenemen. Mevrouw Schoolmeesters had in totaal bijna 2 miljoen op de bank ook nog, hè. Geld lijkt dat motief. En haar dochter, dus ook Gino, hadden er voordeel bij dat ze het hoekje omging. Ja, Van de? Ja, uh, Romain, Veronique hier. Ja, een beetje nieuws. Het moordwapen is waarschijnlijk een keukenmes. En zoals je wel weet stonden haar vingerafdrukken op een heel zware metalen steelpan. Die lag vlak bij de diepvries. Maar we hebben ook kneuzingen geconstateerd die dateren van voor de messteken. Dus ze moet gevallen zijn en dan met het moordwapen bewerkt. Ze is dus waarschijnlijk maandagavond tussen vijf en elf uur s avonds overleden. Zet je daar iets mee? Ja, natuurlijk zal dat zijn. Dank u wel, Veronique. Veronique, dank u. Graag gedaan. Dus toch een overval. Iemand die betrapt werd en gevlucht is. Hmm. De huiszoeking bij de dochter heeft niks opgeleverd. Ze heeft geen grote sommen geld in huis. En ook niet op de bank. En daar vind je Gino Goris speelt het plechtige communicantje. Hmm. Het enige wat we kunnen doen is buurt- en persoonsonderzoek. Hmm. Gino Goris die beweert dat hem het vreselijk druk heeft met werk zoeken, maar. Uh... Hij is bij nog geen enkel uitzendbureau in hallen en omgeving langsgegaan. En de buren die hebben hem regelmatig zien rondrijden met zijn opgefokte gele uh, Toyota Corolla met een stuk in zijn voeten. Prima, inspecteur de Konink. En zijn Toyota Corolla staat regelmatig bij Café Derby in de Sint-Troggenstraat. Het café van de ex-gevangenen. Ja. Daar zit elke dag een paar keren levenslang aan de toog. Nee, grapje van de baas van het café. Ik dacht dat die altijd braaf thuis waren. Je zijn van de eerste leugen nog niet doodgevallen. Huh? is... Wij komen nog gelegen, zie ik? Ja, Annie en ik waren een beetje, een beetje aan het rusten. Wat is het? We zouden nu, mevrouw fey nog een paar ja. vragen willen stellen. Luister eens, hè. er is al een huiszoeking geweest. We zijn allebei al apart ondervraagd. En je doet niks anders dan insinueren dat wij iets met het dood van mama te maken hebben. Zeg, kun je ons niet alleen laten? Ja, alleen met ons verdriet. Annie moet dit kunnen verwerken. Zeg maar, wat, wat is dat hier? Een paar vraagjes, maar, van mij. Je woont hier gezellig. Mooi interieur, mooie vaas en die lachende boeren daar. Sympathiek, hè? Als je niet vlug maakt, hè, dat je weg bent. Ja, dan belt je de politie zeker. Oké, okay? die zullen met plezier komen. Maar als je meewerkt, dan gaat het een stuk rapper. Je bent klant van Café Derby? Ik ga daar af en toe eens een pintje denken. Is dat verboden misschien? En met wie pakt je daar een pint? Waar zet je nu eigenlijk op uit, inspecteur? Wilt je per se dat Gino het gedaan heeft? Wij gaan elk spoor na, mevrouw. De contacten van uw man kunnen ons op het spoor zetten van de dader of van de daders. Ik ken die gasten niet allemaal. Ik zal het u zeggen, we hebben een collega die een heel goed zijn werk doet. En jij je gezien met Antoine Koeken, Frank de Volder en Ronnie de Laat. Nou oh ja, als jij het zegt, dan zal het wel waar zijn. Ja. Jij wordt nog van ons, hè? Sorry wat storen, hè? We hebben maar een paar namen. Daar zullen we het mee moeten doen. Ja, misschien heeft hem er ook echt niks mee te maken, hè? Ja, nou, dat betwijfel ik. Zijn gezicht werd paars toen ik uh, de derby ter sprake bracht. Hmm. Oh. Kom. Hoofdinspecteur van Deun. Romein, Samir, hè? Ja. De concierge van het Art Instituut heeft eergisteren, de avond van de moord, een gele Toyota Corolla met spoilers en alle ruiten met uit op de Zennebrug bij het park zien stoppen. De hele grote man, en de beschrijving klopt, ik heb hout kwebbel, stapte uit, liep naar de reling en uh, die concierge had de indruk dat hem iets weggooide. Ah, fantastisch de koning. We gaan onze vriend daar meteen mee confronteren. Messi. Romain. Ben ik goed of ben ik goed? Ja, je kunt nog beter worden. Laat de duikers daar eens naar beneden plonzen. En neem een bladje papier. Ik ga u een paar namen geven. Begin maar te verzamelen. Ah, het is ook nooit genoeg hè, Het is het ik ben daar je buur, hè. Sorry dat we u weer moeten storen. Ik zie dat we nog eens ongelegen komen. Zijn we weer aan het rusten. Ik ga mijn advocaat bellen. Dat mogen we straks doen. Maar wat heeft je dinsdagavond tegen half elf op de Zennebrug bij het park? Spoilers van uw auto afgevallen? Oh, ik ben daar niet geweest. Hij is daar niet geweest? Ja, dat weet je wel, mevrouw. Kom maar, nu rond de pot draaien. Ik ging naar Annie, naar de Paradiso. Maar ik zag daar plots iemand die ik kende. Ik, ik wou die een lift geven, maar die zag mij niet en, en bleef maar doorlopen. Ja, wie was die man? Kom aan, een naam. Ik denk dat het Ronnie niet te laat was. Ja, ja, ik, ja. Ja, het was Ronnie niet te laat. Bedankt, meneer Goris, bedankt. Een hey, van die figuren die hij wel eens tegenkomt in een derby, weet ik. Misschien weet ze allemaal iets. Maar ik heb niks misdaan. Maar in godsnaam, meneer De Laat. We komen nu enkele een paar vragen stellen. We doen een onderzoek naar een moord. We beweren toch niet dat u een moordenaar bent? Dan kalm, dan is het vlucht voorbij. Hè? Uh, we moeten duidelijkheid krijgen. Kent u Gino Goris? Kennen? Ja, wat is kennen? Ik, ik heb hem al eens ontmoet en ik ben al eens een pint met hem gaan drinken, maar voor de rest... pinte uh... gedronken? Een café derby Ja, dat zou kunnen. Ik, ik weet het niet zo goed. Ja, dat, dat kan wel. Café, ja. En dinsdagavond rond half elf liep je over de Zennebrug en je kwam uit de parklaan. Maar dat is niet waar. Da, dat was ik niet. Wie, wie beweert dat? wij je liep er nogal verward bij. Wat was er gebeurd? Maar nee, ik was gewoon aan het denken. Ja. Ik was bezig met mezelf. Ik vind geen werk... Ik was aan het denken aan mijn zoontje. U heeft bezoekrecht? Ja, maar daar trekt ze zich niks van aan. De teef. Ah, ik neem aan dat het over uw ex ging. Hè? Ja. Maar ik kan me voorstellen dat u in gedachten verzonken was. Hè? U was dus bij de brug over de Zenne. Ja, ja. U, u, u, u. ja ik denk dat we u toch nog een paar andere vragen gaan stellen, meneer De Laat. Ik heb een beetje rondgelopen. Dat doe ik altijd als ik ergens over moet nadenken. Ik ben niet gemaakt om tussen vier muren te zitten. Je hebt daar anders al wat ervaringen, hè? Ik heb dan een keer vier maanden gezeten en ik heb dan een keer veertien maanden gezeten. Dat weet ik. En ik wil niet dat het mij ooit nog overkomt. Het is hmm. verschrikkelijk. Ik heb toen van de eerste tot de laatste. Ja, ja, kom ter het... zake. Dit is een onderzoek naar moord. momentje. Moment. Ja, uh, de duikers hebben een mes bovengehaald. Die van het labo zijn ermee bezig. Waarschijnlijk het moordwapen. Ah. Dus het klopt wat uh, Gino Goris zei. De laat is daar geweest. Mm -hmm. Of Gino Goris weet zelf meer. Hm? Ik, heb merci. Ik heb interessant nieuws, De laat. De duikers hebben het mes waarmee Yvonne's schoolmeesters vermoord is bovengehaald. Aan de Zennebrug. Op de plaats waar gij gezien zijt. Ik ben daar niet geweest. Gij laat ons geen keuze, hè? We gaan heel uw familie en al uw vrienden op de rooster leggen, hè? Come on, man! Nou, we doen Ik vind hè, dat er een wet moet zijn waarin staat dat iedere burger binnen de 10 seconden de deur moet open doen wanneer er wordt aangebeld. Ik ben niet doof. Voor wat is het? Hoofdinspecteur Van Duin van de Federale Gerechtelijke Politie. Dit is mijn collega inspecteur Dams. Goeiedag. Kunnen we even binnenkomen? Nee. De kleine is aan zijn huiswerk bezig. Is hij weer bezig geweest? Over wie heb het mevrouw? Ah, Ronnie. Ronnie te Laat. Het is toch voor hem dat je hier komt? Ze zijn weer bezig geweest. Misschien kunnen we daar binnen even... Nee, Kenny is aan zijn huiswerk bezig en hij heeft geen zaken met die onnozelaar. Ah, u denkt precies niet positief, hè, Of ruwe niks? <laughs> hij is zelfs een dom om een serieuze crimineel te zijn. Je hebt dus geen contact meer met Ronnie de Laat? Nee. Hoewel ik het wel verwacht had. Het is altijd hetzelfde liedje, hè. Hij betaalt een hele tijd niet. En als het bij ronden dan toch gebeurt, dan staat hij de dag erop aan de deur. Betalen? Dan gaat het over alimentatie, neem ik aan. Mm -hmm. 600 euro in de maand, voor mij en Kenny. Hij stond zes maanden achter, maar vorige week heeft hij in twee keer betaald. Ik kon mijn ogen niet geloven. Je hebt 3.600 euro met een verschil van een paar dagen op de rekening van uw ex-vrouw gestort. Ik, ik moest wel. Zij had een goede advocaat en die rechter wilde niet naar mij luisteren. Waar heb je dat geld gehaald? Bij uw laatste werkgever verdiende maar 1.300 euro in de maand. En je bent er maar twee maanden gebleven. Ik ben zuinig geweest. Geen zeven, hè? Kom aan. Van waar komt dat geld? Gaat het cash? Je zet het via de post gaan storten. Op uw bankrekening staat er maar twintig euro. Waar is uw laatste loon naartoe? Toen ze mij ontsloegen, ben ik gaan drinken. Ik, ik kon het niet meer aan. Ik, ik had zo mijn best gedaan en, en dan raken ze mijn leugens van u af. Leugens? Je bent ontslagen omdat je verzwegen hebt dat je binnen had gezeten. Als ik dat had gezegd, dan hadden ze mij nooit aangenomen. Ik wil nog altijd een antwoord, hè. Waar heb je dat geld gehaald? Ja. Ik hoop dat ik hier geen moeilijkheden mee krijg. Toen ik gaan zuipen was en geen geld meer had, ben ik naar Brussel gegaan. Aan de kaai bij het klein kasteeltje ben ik gaan staan om opgepikt te worden om te gaan werken in een bouw. Ze betaalden cash. Ik heb zo lang gewerkt tot als ik genoeg geld had om te betalen voor Kenny. Ik, ik wil hem zien, hij is mijn zoon. Waar heb je gewerkt? Wie heeft u opgepikt? Ik weet het niet. Een Pool? Een Rus? Ja. Ik, ik spreek geen Pools of Russisch. En, en die vent sprak alleen een beetje Frans. Ja, dan kun je absoluut niet zoveel verdienen op zo'n korte tijd. Maar ja, is het betalen goed? En, en ik heb dubbele shiften gedaan. Kom niet te laat. Je zit mij er iets voor te liggen. Hè? En ondertussen doen we mijn godverdomme tijd hè, vriend. We hebben dus twee ex-gevangenisklanten... die allebei niet echt een sluitend alibi hebben. Gino Goris beweert dat hij bij zijn vrouw was... toen zijn schoonmoeder vermoord werd. En zij bevestigt dan nog ook. En Ronnie de Laat heeft geen alibi voor het moment van de moord. Maar hij werd door Gino Goris zogezegd gezien bij de Zennebrug... waar het moordwapen ook is gevonden. En heeft geen verklaring voor het geld dat hij gestort heeft. Mijn buikgevoel zegt dat ze alle twee liggen. Ik vind dat dus een pure schande, hè. Mijn schoonmoeder wordt vermoord... Dat is voor mijn vrouw, maar ook voor mij, emotioneel, een heel zware klap. En het enige wat de politie doet, is mij beschuldigen. Alleen omdat ik in het verleden een paar fouten heb gemaakt. Wij baseren ons op feiten, Goris. Je kwam niet goed overeen met je schoonmoeder. In het verleden zijt je in een bak gedraaid voor geldzaken. En je hebt geen alibi voor het tijdstip van de moord. En je probeert ons met de laad op een vals spoor te zetten. Een vals spoor? Ja, Je beweert dat je hem op de Zennebrug hebt tegengekomen ja. die avond, hè? En dat kan kloppen, ja. Maar je vergeet er wel buiten te zeggen... dat je samen met hem naar de villa van je schoonmoeder bent gegaan. Getuigen hebben u daar gezien. Oké, okay, oké. Okay. Maar je gaat daar weer de verkeerde conclusies uit trekken. Laat dat maar aan ons over. Ik had wat gedronken... en in het de derby praat ik een beetje over mijn schoonmoeder. Wat voor een pin dat dat was... en dat ze er warmke in zat. Ronnie de laat had dat gehoord... en hij trakteerde mij nog, uh, nog wat pinten... En hij wou dat ik hem toonde waar mijn schoonmoeder woonde. Ja, en ik heb dat dan nog gedaan ook. En toen ik hem dan bij die brug zag, heb ik hem aangesproken. En Ronnie zei mij dat ik me geen zorgen meer moest maken voor de toekomst, want dat hij die ouwe vermoord had. Oké, okay, mannen. Hier is niets te vinden, alleen brol. Ga maar in de tuin zoeken ook, hè, en niets overslaan. Ik hoop dat de vogel niet gaan vliegen is. We hadden hem toch kunnen aanhouden. Waitings vond dat er onvoldoende was om de procureur te bellen. Och, Wijtings. Van mij? Dan? Zeg, zie je eens? In zijn ofken, dat maar een voorschot groot is... ...waren er putjes gemaakt. En dat viel op, want voor de rest zag het vol met onkruid. En kijk eens wat er in die putjes zat. Een glazen bokalen? Hoor u die En wat zit erin? Godverdomme geld, zeg. Eurobiljetten en rolletjes. Per duizend euro. Samengebonden met een elastiekje. Op precies dezelfde manier als het geld in de kelder. Bingo. Als dat geen bewijs is... ...we moeten natuurlijk de vogel eerst nog vinden. Hm. Wettings zal wel een opsporingsbericht willen sturen. Ja, ja. Ondertussen zie je nog eens verder onder vragen om Nou, ja. hm? ja, Ze zijn tenslotte samen opgetrokken. Ze mogen ermee lachen, hè? maar mijn buikgevoel zegt mij dat hij er ook wat mee te maken heeft. De mens zou hem de absoluutie geven zonder te bichten. Ja. Inspecteur, ik weet dat je elk spoor wilt volgen... Hè. ...maar hou nu eens rekening met de realiteit... Er is geen enkele aanwijzing dat ik iets met de moord op mijn schoonmoeder te maken heb. Eerst heb je er niets mee te maken, dan breng je de verdenking op Ronnie De Laat... en daarna zeg je dat hij je schoonmoeder vermoord heeft. Heb je zo nog? Ik heb u alles gezegd wat ik weet. Ronnie heeft mij dat gezegd. En ik dacht dat hij een grapje maakte. De Laat is er de persoonlijk naam om grappen te maken. Ja, en toch nam ik dat niet serieus. Zeg, uh, inspecteur, sorry, hè, maar ik moet dringend. Maar hou het nog maar een beetje op. Ik heb eerst nog een vraagje. Ja, maar het is echt heel dringend. Ik kan het niet ophouden. Nog niet, Goris, nog niet. Ja, laat we toch naar het toilet gaan, Romain. Ik zal wel met hem meegaan. gaan. dan uit. Vijf minuten, hè? Ik ga ondertussen informeren of onze andere vriend al gesignaleerd is. En doe hem die handboeien om. Ja. Kunnen we de polsen schrijven? Oh, van nee, je gaat me toch niet boeien. Ja, ik heb die regels niet uitgevonden. Ja. Ja, het heeft geen ziel meer het wilde weg in die straten te lopen, hè? Hij kan om het even waar zijn. Ja. Sam... Verspreid zijn signalement en vraagt de lokale om steun. Ah, directeur, problemen? Ja, uh, Gino Gores is weggelopen en moest dringend naar toilet En hij heeft mij Ja, Hij was ook nog niet aangehouden. Ja, dat verandert niks aan uw verantwoordelijkheid, dames. Daar hebben we het later nog wel over. We gaan eens een kijkje nemen bij zijn lief Hij is toch zo graag bij haar in haar liefdesnesje. Natuurlijk weet ik niet waar dat is. Ik heb met overlijden van mijn moeder al genoeg aan mijn hoofd. Volgens meneer Goris vond hij bij u rust. En je hebt zelf gezegd dat hij bij u thuishoudend hadden deed. Ja, en dan? Dat betekent niet dat hij hier hele dagen zit, hè? En ik hoef niet altijd te weten waar dat hij gaat of staat. Vergis ik me, mevrouw, of zijn er nieuwe ontwikkelingen? Wat is dat nu weer voor een vraag? Ik heb gewoon een beetje rust nodig. Zegt de naam Ronnie de Laat u iets, mevrouw Verfijen? Ronnie de Laat? Nee, het zegt mij niks. Ik heb hier een foto. Herkent u deze man? Nee, ik, ik heb die man nog nooit gezien. In nee, orde, mevrouw. Zoals afgesproken houdt u ons op de hoogte. Hè? Als uw man opduikt, hij wordt nu officieel opgespoord. Oké. Okay. Ik ga nu een beetje rusten. Dag. Dag. Ik heb je dat gezicht gezien als ik die foto toonde? Mm -hmm. Die weet meer, hè? Ze had natuurlijk zelf een serieus motief om haar moeder te liquideren. Bof. volgens testament is zij de enige En haar moeder stopt daar regelmatig iets toe. Ze zou gek zijn om nog het levenslang te riskeren. Twee verdachten, alle twee op de loop. Een vrouwtje is rustig thuis. Wat denk je, de geliefde van Rolly de Laat rotzeren? Geliefde? Zijn furie zeker. Ik ben niet doof, godverdomme. Wij uh, dachten dat uw bel niet werkte. Jij zou beter een beetje werken. Mevrouw, let een beetje op uw woorden. Wij zijn... Ja, ik op... weet goed genoeg wie je bent en ik weet al wat je gaat vragen. En ik geef u al onmiddellijk mijn antwoord. Hè. Nee, hij is hier niet, nee. En nee, ik heb niks meer van hem gehoord. En nee, hoe meer hij mij mijn rust laat, hoe liever ik het heb. Als ze maar op tijd betalen. dat is het enige wat ik vraag. Uh, dag Geeren, u hebt nog veel werk? Oh, momentje mevrouw. Uw voet tussen de deur steken. Van een nieuwe politiemethode? Hier is mijn kaartje. En als wij nog inlichtingen willen, zullen wij u op het commissariaat ontbieden. Wij ontvangen de mensen daar graag op een beleefde manier. Als je meteen oh, gestapt oh, die oh, teef. Oh. Klachten dienen allemaal. Klachten dienen hè. <totstuken> doet pijn? Natuurlijk doet pijn. Ja zeg, je hebt ook lange tijden hè, ja, van Deun. Ja, Romein. Ah, er is een lijk gevonden in een gracht vlak bij de steenweg op Edingen. Bij nummer 130. En uh, het is waarschijnlijk Gino Goris. Dag jongens. Het schijnt dat slachtoffer een bekende is. Maar zeker een Gino Goris. Maar toch even kijken voor de zekerheid. Ah, jawel. Ja, hij is het, ja. Ik heb hem vanmiddag nog ondervraagd, of geprobeerd. Hij is dan weggevlucht. Ja, ik weet niet waar je de dader zoekt, maar dit is zeker geen keurig werk. Hij is het hoofd ingeslagen met een zwaar en hard voorwerp. Een gepolijste steen of een heel grote kei, zoiets. En het moet meteen raak geweest zijn. En er is nog iets belangrijks, jongens. De jongen is elders vermoord en het lijkt zeer gedumpt. Hoofdinspecteur van Deun. Inspecteur, inspecteur, je moet onmiddellijk komen. Hij is hier. Uh, rustig, mevrouw. Wie bent u? Marina. Marina Jans, hij is hier, Ronnie. Hij gaat niet weg voordat hij Kenny gezien heeft. Ja, we komen eraan. Blijf ondertussen rustig binnen. Ronnie de Laat, blijf staan. Hij is niet gewapend. Ik wil Kenny zien. Ronnie de Laat, je wordt opgespoord... ...wegens de moord op Gino Goris. Gino Goris? Vermoord? Hij heeft niet alle buiten. Ah, eindelijk, je bent daar. Hij bleef me op de pijl duwen om zot van te worden... Nee, nee, zo ver mogelijk, ik wil hem niet meer zien. Ronnie De Laat, je wordt verdacht van de moord op Gino Goris. Waar was je vandaag? Hoe heb je de wereld gezworven? Ja, ik heb rondgelopen. En toen zag ik hem en toen. Toen heb ik hem een stik op zijn muil gegeven en hij is in het water gevallen. Ik heb hem erin gegooid. Speel niet mee, ons voeten uit De Laat, alstublieft. Gino Goris is helemaal niet verdronken. Ik weet het niet meer, oké? Okay? Ik heb wel rondgelopen, maar ik ben het geweest. Zo komen we nergens hè, de laat. Oh, iets anders. Uh, we hebben in uw tuin geld gevonden, veel geld. Huh? Begraven in glazen pottekes. Ah, ik hebt het gevonden, dat gevonden, dat is goed. Maar <laughs> kwam dat geld van de schoonmoeder van Gino? Ja, daar in die vries. <laughs> het is jammer wat er toen gebeurd is. Ik was met Gino daar naartoe gegaan. En we hadden alle potjes uit de tuin opgegraven. Bij elke hortensia zat er een potje met geld. Uh, en daarmee heb ik het geld voor Kenny betaald. En toen zouden we binnen gaan. Dat was nog veel meer, zei Gino. En uh, Gino zou het geld uit de kelder halen en ik uit de diepvriezer. Op twee minuten binnen en buiten. Het kon niet misgaan. Maar uh, ze stond ineens achter mij. Ze zwaaide met een pan en ze raakte me mij op mijn schouder. En, en dan viel ze op de grond. Ik ben vlug weggelopen. En achteraf las ik dan dat die vrouw vermoord was. Het is Gino geweest. Ik wist niet wat ik met dat geld moest doen. Ik heb het dus ook begraven. Ah, Sam. Awesome. Hey. Zeg, ik heb de papieren uit de jas van Gino Goris onderzocht. En kijk eens hier, een folder van een reisbureau. All the world travel, met een en ander erbij gekrabbeld. One world ticket? Ja, dat is een vliegtuigticket waarmee je gedurende bijna een jaar heel de wereld kunt afreizen. Oh, dat moet een dure grap zijn. Bijna 3000 euro. En Gino heeft zo één ticket gekocht, enkel voor zichzelf. En dat vonden ze raar bij het reisbureau, want dat wordt meestal per koppel gekocht. Het is de klassieker bij rijke gepensioneerden. Gino heeft cash betaald en hij wou anoniem blijven, maar ja, dat gaat niet natuurlijk. Meneer Goris was van plan om de benen te nemen. Alleen dat wil zeggen... Dat wij best een bezoekje brengen aan zijn treurende weduwe. Het is goed dat u nog eens langskomt. Uw collega's van de lokale politie hebben mij het nieuws gebracht van Gino... Eerst mijn moeder, nu dit. Ja. Gino is het hoofd ingeslagen met een zwaar stenen voorwerp. Iets zoals... Uh, zoals hier die lachende boeddha. Ik denk dat hij. Er zijn vingerafdrukken gevonden op de polsen en op de kledij van Gino Goris. Was het een serieuze karbij om zijn lijk te verplaatsen? Hij was loodzwaar. Ik kon hem via de lift naar de garage ongezien in de auto brengen. En er was niemand toen ik hem op de Edingse steenweg in die gracht dumpte... Maar ik maakte me niet veel illusies. Het was slordig werk, ja. Slordig. Dat is het juiste woord. Zo was mijn relatie met Gino. Ik twijfelde al een tijdje en toen pasten alle stukjes van de puzzel ineens in elkaar. Gino wou geen probatie aanvragen omdat hij dan minder bewegingsvrijheid zou hebben. Toen hij met ironie in de paradiso kwam en hij absoluut wilde dat ik over mijn moeder vertelde, begreep ik dat hij iets van plan was. Maar ik wou het niet geloven. En waarom niet gebruiken en de schuld op hem schuiven. Zelfs toen mijn moeder vermoord werd, kon ik nog niet geloven dat hij de dader was. Ik dacht dat ironie er iets mee te maken had. Maar toen vond ik in zijn zakje dat One World-ticket. Toen begreep ik het. Nou, hij wou er dus alleen van door. Er is net bezoek voor u geweest. Ja, ik weet het, Annie. Ik moet weg. Weg? Voor lang? Voor... Voor... Oh, waar is dat? Daar zaten papieren in mijn jas. Kan leuk worden. Eén telefoontje en je bent op weg naar je droombestemming. Maar, jij hebt het gestolen. Jij hebt dit. Ik wil niet dat je gaat, Gino. Hey, kom, geef het hier. Kom. Kom het halen. Ge Goed gezegd. Ah, al even zo. Ja. Als moeder. Gij. Moest je daarom vermoorden, hè? Hiervoor? Om alleen weg te kunnen. Je hebt drie jaar. Ja. Daarom heb ik het gedaan. Ja, voor mij, voor mij. Kom, dat hier. Geef dat hier, zeg. Oh. Ik moest het doen. Het gerecht zal er een mooie kluif van hebben. Ronnie, de laat blijft ook verdacht. Het is zijn woord tegen dat van Annie. Ik begrijp die Annie wel, zeg. Als je zo bedrogen wordt. Ja, nou, ik ben blij dat ik er vanaf ben. Ik heb nog werk thuis, mannen. Ja, zoveel geluk heb ik niet. Ik vervang wijdingsfeer voor enkele dagen. En deze keer met alle bevoegdheden. Met alle bevoegdheden, Romijn. <laughs> uh, Patroon, drie puntjes. Op kosten van onze directeur ad interim. <laughs> <laughs> voor mij ook nog drie punten.